In het stadsdeelkantoor in Scheveningen worden nu de allerlaatste stemmen geteld. Het gaat om de brieven met stembiljetten van Nederlanders die in het buitenland wonen. De deadline was vijf uur en onze verslaggever Rol Pauw was erbij. Nou, het is, uh, het is een hectische toestand hier. Vijf uur was de deadline. De laatste stemmen zijn hier om tien over half vijf binnengebracht. Ze hadden maar 21 minuten later uh, hoeven zijn en dan hadden ze niet meegeteld. Het aantal briefstemmen wordt geschat op 90.000 dit jaar. Als die geteld zijn, komt persbureau ANP mogelijk Vanavond al met een definitieve prognose van de zetelverdeling. Maar pas vrijdagochtend weten we echt hoe het zit. Dan maakt de kiesraad de officiële uitslag bekend. Het tekort aan studentenkamers wordt groter, omdat steeds meer studentenhuizen worden verkocht. Dat is voor particuliere eigenaren vaak gunstiger dan verhuren, omdat daarvoor strengere regels zijn ingevoerd. In een jaar tijd zijn er meer dan 5000 woningen verkocht. Dat komt neer op zo'n 10.000 studentenkamers. In Nepal zijn zeven bergbeklimmers om het leven gekomen door een lawine. Ze waren in de Himalaya om de berg Yalungri te beklimmen. Op het moment van de lawine waren ze op het basiskamp op bijna 5000 meter de hoogte. Er raakten ook vier mensen gewond en vier anderen worden nog vermist. En op de vangrail langs de A58 bij Oorschot is een bijzonder apparaat gemonteerd. Een lange slurf met gaatjes erin. Een stikstofstofzuiger is het om stikstof af te vangen. De voorbereidingen duurden meer dan een jaar maar nu staat het apparaat aan. We staan hier langs een, een stuk vangrail met er op een Buisglas en daarin zitten allemaal kleine gaatjes die de lucht kunnen aanzuigen. Afkomstig van de snelweg. Zodat we die lucht kunnen reinigen van fijnstof- en stikstofoxides. Het is eigenlijk een hele grote stofzuiger. Dus. hele grote stofzuiger, correct. Ze gaan het ding eerst een jaartje testen. Daarna hopen ze dat de stikstof-stofzuiger op meer plekken kan hangen. Het weer het blijft bewolkt, daardoor koelt het vannacht ook nauwelijks af. Morgen is het droog en krijgen we weer wat zonneschijn. Het wordt ook iets warmer: 14 of 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Veruit de meeste vertraging heb je nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Den Haag-Zuid doe je er een half uur langer over. De N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn... tussen Abbenes en Nieuwveen is het op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Thank mm -hmm. you. Get my head straight Now we're lying here and staring at the moon And I love you, but I just can't find eigenlijk wel zin in om met deze te beginnen. The End of Something van de heer en Bond komt van het album Out of Time, dacht ik. Even uit mijn blote kop. Uh, daar uh, heeft hij dat ooit uh, gepresenteerd in The piers. wat uh, dat uh, gaat, met een complete band. En volgens mij heeft hij hem daarna nooit meer in die... Hoedanigheid uh, gespeeld. Dus dat uh, was dan ook het uh, hele bijzondere verhaal uh, van uh, dat. In Our Time heet hij. Uh, dat is het album. Uh, de, gebaseerd op een uh, verhalenbundel van Ernest Hemingway. Maar dat komt omdat Paul, zoals hij werkelijk heet, helemaal uh, ja, uh, um, ja, maf, wil ik niet zeggen, van uh, Ernest Hemingway. Maar ja, hij is gefascineerd door het werk. En uh, dat heeft hij dan vertaald in muziek. En dat heeft hij best nog wel de nodige aandacht uh, meegekregen in, uh, in behoorlijk literaire kringen vooral. En niet alleen in Nederland, ook in het buitenland. Dus dat uh, was dat uh, wel een mooi verhaal aan Ernest Hemingway besteed. En ik heb willen uh, laten vertellen dat hij ook nog een aantal optredens... in boekwinkels heeft uh, gedaan om dat... Verhaal van In Our Time nog een keer, maar dan muzikaal onder de aandacht te brengen. Wat betreft Ernest Hemingway, omdat het zoveel jaar geleden is dat die man overleden is. of dat hij geboren is, dat ben ik even kwijt. Goed, welkom in dit uh, eerste uur. waarin wij aandacht uh, gaan besteden aan twee gesprekken, maar liefst. Jazeker. Twee gesprekken in de zin van. Uh, één met uh, Steven Engel over zijn aanstaande album Liedjes op Vinyl. En dat zegt het eigenlijk al. Uh, het, het album is eigenlijk op Vinyl te krijgen. Hoewel hij er een stuk of vijf... op de streamingsdiensten heeft uh, weggezet. Uh, maar hij heeft een album uitgebracht. Uh, speciaal voor de fans. Maar daar zal hij hem straks uh, een en ander over horen. En met Janne Timmer. Want uh, die is ook nog niet uh, klaar. Sterker nog, die is bezig met een... solo project. Maar dat uh, zo direct. Eerst uh, Melanie Ryan... die vanavond al te zien is... Maar dan het uh, verhaal van Dolly Parton, min of meer verteld in het Vulko Theater. Maar dit is de single die zij een aantal weken heeft, uh, geleden heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet Travel Line. I'm all for all I've done time time again.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 dat hij dit in september heeft uitgebracht. Deze Koen Alvarez, die wel degelijk ook iets uh, te maken heeft met Melanie Ryan. En dat uh, heeft te maken met de Melanie and Friends show, waar ik zelf uh, getuige van was. En waarbij Koen Alvarez stiekem jarig was op die dag. Maar hij zei het uh, niet hardop. Uh, en dat was ook wel uh, interessant, want Koen uh, Alvarez schijnt al een wat langere tijd. Nee, schijnt. Het is zo. Uh, ...langere tijd te spelen met uh, Dolce Beringer. Uh, als die in een uh, kleine setting uh, spelen... ...dan is Koen meestal de vaste gitarist... ...bij uh, Dolce Berringer. En dat was ook op deze warme zondagmiddag... ...in het Vulco Theater het geval. En Melanie Ryan die hoorde je daarvoor... Uh, ...met uh, Travel Light en over het Vulco Theater gesproken. Vanavond uh, treedt zij daar ook op. Maar dan meer om het verhaal... ...wat would Dolly do? Nou, uh, dan heb ik het niet over... Iemand die hier uh, binnen deze Zandvoortse burelen van deze radio omroept Dolly de Pierik. Nee, dan heb ik het over Dolly Parton. Uh, en Dolly Parton uh, speelt ook een voorname rol in uh, het verhaal wat Melanie Ryan dan gaat vertellen. Toegekomen aan iemand die hier afkomstig is uit Zandvoort. Jazeker, uh, voordat ik even verder ga uh, daarover. Wat heeft Melanie Ryan? Die heeft toch iets met IJsselstein? Nee, die woont in Amsterdam. Goed, nou ga ik uh, weer terug naar Zandvoort. Um, want uh, Bodine Monet, uh, die woont hier al geruime tijd. En zij is een van de geselecteerden voor de popronde uh, voor dit jaar. En ze heeft ook een EP uitgebracht... En eerder dit jaar, in mei, was zij, uh, presenteerde zij dat zelfs in Melkweg, Amsterdam. Daar heeft ze dat uh, toen gedaan. En een van de nummers die zij heeft uitgebracht is uh, dit uh, fijne nummer. Dat nummer dat heet 'Reckless Car. I'm here at a party. It's a crowded room. I'm trying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 Ja, inderdaad, dat was van haar EP onder meer, *Reckless Car*, Bodine Monet. En we zijn stiekem op de achtergrond al met haar bezig om wat te regelen. Dat gaat een deze dagen beslag krijgen. Ja, we hebben er weten te strekken voor, voor een sessie hier in de studio. Alleen, hoe we dat verder gaan invullen, dat, dat zul je wel ter loops en in de loop van de tijd wel te horen gaan krijgen. Nu toegekomen aan gesprek nummer 1 in dit uur. Want we hebben er een 2 in dit, uh, in dit eerste uur al. Het is een bommetje vol. Het is trouwens ook een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Wacht ik even bij, uh, bij te vertellen. Want het is de laatste donderdag van oktober, mensen. Dus je hoort alleen maar Noord-Hollands materiaal. Daarom zei ik al: Melanie Ryan, die heeft toch uh, niks met Noord-Holland te maken. Zeker wel, want ze, uh, komt, uh, ze woont tegenwoordig in Amsterdam. En dan heb je nee, de duidelijke Noord-Hollandse link. Dus dat is de reden waarom we Melanie Ryan draaien. Nu geldt dat eigenlijk ook voor deze meneer. Hij heeft een lange tijd in Horen gewoond. Maar tegenwoordig woont hij ook weer in Amsterdam. Want daar uh, huist hij. Uh, ik heb het over Steven Engel. Uh, toch al een druk jaar. Liedjes in mineur. Want uh, dat was het album wat hij begin dit jaar uitbracht. Maar hij dacht kom ik heb nog uh, wel wat, uh, wat noten op mijn zang. En hij, hij gaat morgen een album uitbrengen en dat heet Liedjes op vinyl en dat zegt het al. Dat zijn dus allemaal nummers op vinyl. Hoewel, niet helemaal, maar dat uh, ga je straks allemaal in het uh, gesprek horen. Uh, eerst draai ik half vol, dan het gesprek en daarachter zit Krabben in een emmer. En dat zijn allemaal uh, nummers uh, op dat album Liedjes op vinyl. Kortom, het uh, is de de tijd om even te luisteren naar Engel. We oud, hij zegt gelukkig wel. Zijn glas is half vol, terwijl ik weer bestel. En hij heeft groot gelijk, maar ik ben hier om te zeiken. Sorry, ik ben niet redelijk nu. Nee, ik ben redelijk aangeschoten. Ging van de regen de druppel. in. Ik ben een beetje wat aan te klooien, laat me effen. Laat me alle drank van de kaart bestellen. Laat me even, laat me ongegeneerd en ongefundeerd mijn hele verhaal vertellen. Hé, hey pik, luister even. Ik ben hier echt niet voor nieuwe vrienden. Nee, ik moet even de ruimte hebben. Dus zet het gerust op een cyber verder. Want ik ben niet te genieten. Niet te genieten Kijk je nou maar in je glaasje, dan zoek ik mijn spijkers op laag water verder. Laat me even. Inmiddels ben ik al aardig dronken. Ik wilde niet drinken vanavond, maar de kinderen slapen. Ik wil nog niet gaan, dus doe maar een laatste rondje. Doe er dan nog een paar. Ik heb niet eens zin om Gaan. Ik drink zodat het wat langer lijkt te duuren voordat yeah. ik op moet staan. Nog eentje graag. Komt eraan. De allergoedkoopste therapeut van de stad luistert voor de prijs van een neut en de park. Soms zeg ik niks en soms zit ik op mijn praatstoel. Stukken me kraag te klagen over hoe ik me vandaag voel. Keur. Ik zeg we worden oud, hij zegt gelukkig wel. Zijn glas is half vol terwijl ik weer bestel. En hij heeft groot gelijk, maar ik ben hier om te zeiken. Een beetje naar buitenbeentje, en dat weet ik, man. Vergeef me vaak liever in mijn eentje dan het typen op een feestje dat met iedereen gezellig is. Nee, meer het type dat precies met niemand op een level zit. Dus please zet die interesse van je in een diep gesprek, maar lekker in de vriezer. En verniet je perspectief, oké? Okay? Kwestie van principes, voor je kijken en doortanken. Het zijn ongetwijfeld wijze woorden, maar voor mij en mijn gemopper blijft je toch een stoor. Ik heb geen behoefte aan je goed bedoelde positiviteit. Als ik me goed wil voelen. Zit ik er niet zo verdrietig bij Soms is het leven glansloos Dan wil ik geen mensen om me heen Maar zwemmen in een zee van wanhoop Met een ketting aan mijn been Bevestigd aan een steen <laughs> Dan wil ik denken in extreme Lekker zwelgen in ellende Creëer zelf een probleem Ik wil de bodem bereiken Dus neem een duik in het diepe Ik zuip me de tiefes, Tot ik morgen weer eens boven kom drijven Proost Ik zeg we worden oud Hij zegt gelukkig wel Zijn glas is half vol Terwijl ik weer bestel En hij heeft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 Dit jaar bracht hij het album Liedjes in Mineur uit. Maar de Mineur is volgens mij toch wel een beetje verdwenen. Want aan de telefoon hebben we Steven Engel. Hallo. Een goedenavond. Ja. Ja, eh, en het is niet zomaar een goedenavond. Want het is allemaal een beetje aan de vooravond van eh, iets wat jij eh, gaat uitbrengen. Klopt, ja. ja. Het is uh, eigenlijk een soort van twee lijf liedjes in mineur. En nu komt liedjes op vinyl... Uit. Ja, ja. ja uh, ik neem aan, er zitten wel te, uh, wat verschillen in, denk ik. Zeker, ja, ja, ja. Ik dacht eigenlijk bij het maken van Liedjes in Mineur, nou ja, de titel zegt het al, een, een, een ja, wat melancholisch album, uh, vond ik he heel lekker om te maken, leuk om te doen. Alleen, ja, daarna had ik ook wel weer zin om iets meer op tempo, iets vrolijker. En uh, ja, eigenlijk ben ik nooit gestopt met werken en, en kwam daar een album tevoorschijn. Ik dacht van, oh, dat is wel heel leuk om, uh, om dat in hetzelfde jaar te doen. Mm -hmm. Daar een, uh, een, een festivalletje bij te uh, bedenken, wat ik uh, zaterdag heb in, uh, in Sinneton in Amsterdam. Ja. Dus, uh, zo, zo viel dat mooi, ja, die stukjes mooi in elkaar. Uh, dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. En voor het eerst dat een plaat niet online komt... Niet online. Ja, niet helemaal waar. Want uh, je hebt er vijf die je wel online zet, toch? Klopt, ja, ja. Ik dacht, laat ik mezelf niet helemaal in de vingers snijden. Uh, laat ik een paar liedjes uh, van het album inderdaad uh, uh, online doen. als een soort, In de vorm van een EP. Dus de liedjes op vinyl-EP. Uh, dus ja... Het, het, je bent eigen baas hè, dus je kan doen wat je wil. dus soms uh, probeer je weer eens verstandig. Ja, eh, moet ik het dan zo voorstellen dat jij met jezelf een gesprek voert. Nou, uh, zullen we dit doen of zullen we dan toch eventjes besluiten om er een vinylversie versie van te maken? Ah joh, dat is goed, zoiets. Moet Mo Mo Mo ja, ik dat zo zeggen? Ja, vooral als ik wakker word, dan, dan gaan er wel, ja, de eerste gedachten gaan hier wel naar uit en dan uh, kan ik ook niet meer slapen. En natuurlijk heb ik wel wat mensen om me heen waarmee ik, waarmee ik hierover praat, alleen ja, ik ben toch wel degene die er het, het meest mee bezig is in mijn omgeving. Ja. Dus, uh, dus ja, uiteindelijk moet je doen wat, wat, wat voor je goed voelt. Dan moet je je hart volgen en dat heb ik altijd al gedaan in mijn, uh, in mijn muzikale carrière, zeg maar. Ja. En, uh, en ik vond dit wel, wel, ja, wel leuk ook om voor de fans die zeg maar al zo lang volgen, om ze wat exclusievers te geven. En, uh, en als je hem bestelt, krijg je ook wel de MP3's, uh, de, krijg je ook opgestuurd. Uh -huh. um, dus het is, uh, ja, het is een beetje in deze streamingtijd misschien een beetje gek, maar uh, ja, we gaan het proberen. Ja, ik, ik, ik denk dat dat nog best wel een gouden greep zou kunnen zijn, maar dat is mijn gevoel wat hier uh, spreekt. Ja, ja, je zou denken van, omdat het inderdaad iets wat exclusief raad. Aan de andere kant, uh, je moet ook niet. ...overschatten hoeveel mensen viniel ook daadwerkelijk draaien. Want nee. het is natuurlijk een hele hype. Maar uh, het is ook een beetje voor het hebben... ...en voor het, het verzamelen ook wel enigszins. Mm. Uh, vandaar dat ik ook de mp erbij stuur. Ja. En, uh, ach ja, maar ik ga er ook niet mee toeren met deze plaat. Ik, nee. heb, uh, ik heb één optreden in, uh, in, uh, in, in Amsterdam... ...en stiekem nog over vier weken eentje in Horen... ...maar die ga ik pas maandag bekendmaken. Ja. Uh, dus ja, dan... Uh, uh, ja, daarmee moet ik moet ik het doen met deze plaat eigenlijk. Ja, ja oké. Okay, maar, uh, maar dat neemt niet weg dat je volgens mij weer met een batterij aan mensen weer samengewerkt hebt om dit album tot stand te laten komen. Ja, ja dat is altijd altijd wel bizar als je de, de mensen telt uh, met wie je weer hebt gewerkt. En uh... Ja, dat gaat me toch altijd wel redelijk uh, goed af met mensen werken wat dat betreft. Uh, ja. Ik vind dat leuk en, uh, en, en gelukkig vinden mensen het ook wel soms wel leuk om met mij te werken, dus dat scheelt ja. Um, Dus ja, dat is nu ook. En, en, en ja, de liedjes die uh, morgen online staan, de vijf, ja, dat zijn ook allemaal eigenlijk samenwerkingen met onder andere Just, uh, met het Gilde, mijn, mijn groep waar ik in zit, met Paul de Munnik, eentje. Ja. En, uh, dus ja. Er wordt weer flink samengewerkt, ja. Ja, uh, dan lijkt mij dat, dat dat toch altijd als je zoiets uh, doet, uh, dat je dan op een gegeven moment uh, ja, iets, iets bedenkt. Maar ga, hoe, hoe werkt dat? Gaan die, gaan die jongens er allemaal in mee? Of hoe werkt dat dan? Uh, of, of kom jij met iets van, uh, van nou dit is het en uh, hoe uh, zoiets? Ja, dat is dat, dat wel wisselend. Alleen over het algemeen ben ik wel de karttrekker. En, en, en komt dat vaak wel voor mij uit. Van heb ik een ideetje of, of lijkt het mij heel leuk als jij daar iets op kunt doen. Mm -hmm. uh, want ja, je kan bijna niet meer gewoon met elkaar in een kamer zitten en dan van ja, nou, laten we iets bedenken. Het is wel heel fijn als er al als er al een soort van iets ligt. Ja. En uh, ja, zo werk ik vaak. En dan ja, helemaal met muzikant als, als Paul de Munnik is het natuurlijk heel fijn dat je die soort van als instrument kunt gebruiken van hey, ik heb die dit, uh, wat denk jij daarbij? En, uh, en met Just werk ik. We zijn nu heel druk bezig om, om, om Just zijn soloplaat uh, af te maken. Die komt in, uh, in, in 2026 uit. Ja. Dus ja, daar heb ik ook mijn handen vol aan. Dus ja, juist die combinatie van, van allerlei dingen vind ik uh, op dit moment erg leuk. Uh. Ja, uh, er komt dus geen uh, tour. Dat uh, beperkt zich dus uh, tot, uh, tot die twee optredens. Waarvan jij maandag al stiekem aankondigt dat er ook eentje in oren is. Ja, klopt, maar dat moet je niet doorvertellen. <laughs> ah, het is al doorverteld, maar dat maakt niet uit. <laughs> uh, als er een track op staat van uh, liedjes op vinyl, welke zou dan uh, volgens jou dan een hele mooie zijn die gelukt is? Um, zo, uh, ja, dat is altijd moeilijk. Hè? Ja, altijd een beetje... Uh, ik vind... Uh... Er staat een beetje een gek dingetje op, die heet Op het Perron. Dat vind ik zelf wel, wel een grappig dingetje. En Half Vol, uh, die ook op de EP staat, uh, die morgen online komt, uh, vind ik op zich ook wel een, uh, een aardig, uh, aardig liedje. Alleen ja, het is misschien nog net even te vroeg om te zeggen welk wel ook blijven hangen, wat dat betreft. Uh, en Krab in de Hammer bijvoorbeeld vind ik persoonlijk ja, is wat meer up-tempo, iets wat ik niet heel vaak doe. En ik vind het ook wel heel aardig gelukt, uh, zonder op mezelf op de borst te kloppen. Ja, uh, en dan is er natuurlijk de allerlaatste en afsluitende vraag. Waar kunnen ze Engel vinden op het Wereldwijde Web? Nou, vooral op engeland.nl, Engeland met dubbel L. En volgens mij op Instagram is het Engeland 1. En dan, uh, ja, daar uh, deel ik van alles in ieder geval. Ik weet hoe ik hier beland ben. En ook niet of ik kan rennen. Dit is een red race naar de top, als krab binnen, krab binnen hemmer. Ik weet niet of ik niet beland ben, en ook niet of ik kan rennen. Dit is een red race naar de top, als krab binnen, ja krab binnen hemmer. Shit, hoe ben ik hier beland? Ik maakte nog meters toen ik een tiener was Toen de hele scene een grote familie was Althans, dat was hoe naïef ik dacht Want voor mij, voor mij was alles koekenij, Bier en chips, brie en wijn Ik was die happy go, lucky dude We namen het wel serieus, maar waren serieus nog niet zo goed Maar dat is achteraf, al doen de Ik leerde van mannen als Jan Koen en Vincent D.H.C. V.S.O.P. Maar met vloeistof ging de lat weer een beter omhoog Salut. Ik zag de zien als kool groeien De rappers, de docenten, de platen waren mijn schoolboeken En zo kwam ik ook langzaam wat verder Wat doe ik hier met die krabbe in What the fuck Ik weet niet of ik hier beland ben En ook niet of ik hadden kan rennen Het is een red race naar de toon Als krabbe in, krab in Emmen Ik weet niet, ik weet niet of ik hier beland ben En ook niet of ik hadden kan rennen Het is een red race naar de toon Krabinem, krawin emmer Zeer, goed ben ik hier beland. Ik maakte nog meters toen ik een tiener was. Maar ik besloot van mijn hobby mijn werk te maken. In de plaats van een kratje wat zijn te vragen. Maar niet iedereen had die drijft Het kostte banken met tijd Je moet wel achterlijk zijn, maar voor mij Voor mij was elke euro er eentje Speelde voor de huur en ik speelde voor mijn eten Zo kon ik me van leven, mijn manier, kleine voet Maar ik wilde meer, meer, meer, Toen was het einde zoek Ik nam mijn manager en die vertelde me engel Het gaat niet om muziek, maar om de centen. Steven, de cijfers zijn lijden, dat weet je Maak je muziek voor die Spotify-playlist Begin met een refrein, hou de intro kort Het is een business, ik weet hoe jij succesvol wordt Dus let's go! En zou hogerop, en ik vervloekte iedereen die ook maar het trei boven me stond. Dus weet dat ik jou ook naar de bodem trek: dat doet iedereen hier, we komen nooit meer weg. Ik weet niet hoe ik hier beland ben, en ook niet of ik harder kan rennen. Het is een red race naar de top als krawbenen, krauwbeen Morgen komt die uit. Uh, liedjes op Vinyl, het album. Uh, maar de EP, die komt online. En dat zijn er vijf. En uh, twee nummers, die heb je al kunnen horen. Halfvol en krabben in een emmer. Um, voordat wij voor, uh, verder gaan straks met het volgende gesprek... draaien we nog eerst even iets mee naar met Be uh, My Be My Water. Ja. er uh, Ismena met uh, haar Be My Water. Dit dus, dus is de bedoeling dat er nog meer van haar gaat verschijnen de komende tijd. En dat moet gaan leiden zelfs tot een album. We zijn toegekomen aan gesprek nummer twee. En dat uh, gesprek dat heeft betrekking op Janne Timmer. Uh, we kennen haar natuurlijk van vorig jaar nog. En dat is ook uh, waar straks ook het gesprek mee afgesloten wordt... met een eigen versie uh, hier opgenomen van Harlem Lake... Destijds waar ze toen deel van uitmaakte. En namelijk, uh, ze was de frontvrouw van de band. voelde the Dat is uh, de eigen opname die wij gemaakt hebben op 30 mei 2024. Maar er is natuurlijk nog wel het uh, nodige te melden over Harlem Lake. Want uh, dit bericht kwam gewoon binnen. En dat is uh, nog niet eens uh, uh, uh, zo lang geleden. Nee, het is vandaag uh, bekendgemaakt. Want ze hebben een bewogen jaar uh, gehad. Een jaar van... Veel verandering, zo valt te lezen, en van vallen en opstaan. En zoals het statement luidt op de socials, eh, hoewel we ons hebben herpakt... merken we dat er naast Harlem Lake meer mensen en ambities bij de bandleden spelen. En daar zitten soms ook verschillen in. Onze conclusie is dan ook dat het tijd is om ruimte te maken voor nieuwe projecten. En om Harlem Lake niet nog verder te veranderen... maar liever terug te kijken op alle ontzettend mooie herinneringen die we hebben meegemaakt. Met elkaar en met jullie. Uh, dan als laatste sluiten ze af dat ze nog één keer een optreden gaan doen. Dat is over een week. Uh, volgende week vrijdag in Leiden live. Dan speelt de band nog één keer. En dan zullen ze nog één keer al die nummers die ze al hebben uitgebracht uh, ten gehore laten brengen. Dan naar het uh, gesprek met Janne Timmer, want die is al sinds begin dit jaar uit die band uh, gegaan. Maar uh, Janne, die heeft nogal snode plannen. Nou, snode plannen. Ze is bezig om een solo album uit te gaan brengen. En daar gaat zij uh, de komende kwartier ook over vertellen. Meer dan een kwartier zelfs. En uh, daar zitten ook nog fragmenten in. demoversies van dat album. Album wat ze dus uit gaat brengen. Kortom, het woord is aan Janne Timmer. En aan het eind komt dus dan Full Again, de uh, Harlem Lake versie zoals ze die hier gespeeld hebben op 30 mei 2024. Ik hebben aan de telefoon Janne Timmer. En die... Oh. Hi, Janne. Want uh, er is wel wat veranderd uh, inmiddels uh, met jou als het gaat om je muzikale activiteiten. Dat klopt. Ja. Ik ben uh, door grote veranderingen heen gegaan. We hebben elkaar natuurlijk gesproken, uh, was het, vorig jaar? Ja, in mei. Ja. Ik heb natuurlijk heel lang uh, De Front gezongen bij uh, blues rockband Harlem Lake. Ja. Um, en uh, begin het jaar uh, zijn we uit elkaar gegaan en ben ik mijn eigen pad gaan vervolgen. Mm -hmm. En uh, dat, dat leidt mij nu richting uh, mijn debuutalbum. Dus daar ben ik mee bezig. Ja, want uh, als ik het zie, je bent ook bezig met driftig. En dat kunnen we dan ook even mooi benoemen in dit uh, gesprek. Met een crowdfunding op Voor de Kunst. Klopt. Ja, ik, het is altijd uh, hard werken om een, om een debuutalbum voor elkaar te krijgen. En zeker omdat ik nu weer helemaal van scratch begin met een, een nieuw project. Hmm. Uh, ja, heb ik een oproep gedaan naar al mijn fans en volgers. En natuurlijk ook vrienden en familie. Om mij te ondersteunen. Ja. Daarvoor heb ik inderdaad een beetje crowdfunding begonnen... om mijn, ja, mijn meisjesdroom van echt mijn eigen muziek waar te gaan maken. Ja, um, wat, wat kunnen we daarbij verwachten? Want dat heeft natuurlijk uh, niet te maken met datgene waar je mee gestopt bent... en dat je dus een eigen pad op bent uh, gegaan. Klopt, ja. Het is, uh, het is wat meer... Uh, ik, de grote inspiratie op dit moment is Carole King. Zij is een... Uh, toetsenist en zangeres. Ze heeft een paar hele toffe albums gemaakt. Vooral in de jaren zeventig. Mm -hmm. uh, het album Tapestry onder andere. En um, ik, ik vind haar werk heel vet. En ik ben in mijn proces van, van ja, heel Europa rondtoeren met een rockband achter me. Ben ik weer teruggegaan naar de piano. En, en daar... Ja, daar waren we ook wel mee, een paar gekke jaren afgelopen tijd. Ging ik ging natuurlijk weg uit de band. En het jaar ervoor ging mijn relatie ook uit met ook een bandlid. Ach. Um, dus dat, het was een heel chaotische periode. En uh, t, ja, ik ben teruggegaan naar de piano om dat allemaal te verwerken. Dat is altijd wat ik, hoe ik dat heb gedaan ook als klein meisje al. Mm. En um, daar zijn heel veel toffe liedjes uitgekomen. Um, die ik nu wel met een band uh, ga opnemen. Maar het grootste verschil is dus dat ik achter de toetsen zit. Uh, en dat het liedje en het verhaal echt centraal staan, dat is denk ik uh, het grootste verschil met Harlem Lake. Ja. Uh, en qua sound dus het is het dus een beetje weg van die echte ja, rock, maar wat meer richting de soul. Bluesgehalte hou ik er wel altijd in, want dat is, ja, dat is heel belangrijk voor mij. Ja. Um, nou heb je al wat laten horen, Love, Wood, en dan moet je het even invullen voor mij. Sorry, wat zei je? Uh, je hebt al iets uh, uh, laten horen aan mij. Love would you? En dat is uh, een. Ja. <laughs> ik had inderdaad twee demo's heb ik uh, met je gedeeld. Ja. De uh, love would be in vain. Ja. Uh, en een tweede liedje dat is that's what friends are for. En dat, dat zijn wel twee songs die een beetje laten zien waar ik nu mee bezig ben. De that's what friends are for is, uh, is een ballade. Um, die ja, gaat over uh, het, het, het, het vinden van vertrouwen in elkaar. Uh, want daarin zit uiteindelijk ook, ook vrijheid. Mm. Uh, en het andere, love would be in vain, is iets bluesier... maar met ook een soul insteek. Uh, en dat gaat erover uh, dat we eigenlijk ook moeten stilstaan... bij hoe dat de slechte dingen in ons leven belangrijk zijn... om juist de goede dingen te kunnen waarderen. Uh, want anders zou alles maar steeds hetzelfde zijn. En we hebben dus ook... de zeg periodes nodig om te weten hoeveel geluk we kunnen hebben... wanneer het weer heel goed gaat. Ja, nou ja, dat, dat, is, dat, dat, dat is natuurlijk heel belangrijk dat je dat, dat doet. Maar heeft het ook dit verhaal wat je nu aan het doen bent... ook te maken met een... ja, en dan lijk ik misschien wel weer op een zielenknijper... dat je dan op een gegeven moment die verwerkingsprocessen... juist verwerkt in je muziek? Ja, dat, dat, dat zit er allemaal in, zeker... Ja. ja, en deze twee liedjes zijn dan, um, tenminste ja, de Love of Me in is wel iets optimistischer wat dat betreft. Maar That's What Friends Are For. Um, ja, dat, dat, dat, dat gaat wel over een periode in de band dat we ook wel het, het moeilijk vonden om, of tenminste elkaar een beetje kwijtraakten. En um, ik schreef het toen, vlak nadat ook de breuk was met, uh, met Dave, mijn ex, mm -hmm. En um, ja, ik, ik had heel veel moeite met mensen echt, echt toelaten tot mijn uh, gevoelswereld. Mm -hmm. um, en in die tijd uh, had ik veel contact ook met, uh, met Sonny, de gitarist. En die zei van, ja Jan, laat me je nou helpen, weet je wel. Kom op, weet je. Uh, je hoeft het niet alleen te doen. En uh, daar, dat liedje was, kwam uit die inspiratie. Dus dat, ja, dat... Dus het kwam wel elke uit als een, een pijnlijk plekje zeg maar. Ja, maar schrijven uh, heb ik altijd geleerd is ook schuren. Ja. Dus. Alweer dat het ook dat het zeer doet bedoel je? Ja, precies. Uh, want uh, nou ja, ik heb zelf ook uh, wel uh, wat schrijfcursusjes gedaan en ik had van de grote Ingrid Hogevorst wel eens uh, begrepen. Ja, nee, schrijven is schuren. Dus je moet af en toe ook best uh, een beetje pijn uh, leiden in ik, dat opzicht. Ja, het, het, het, kan, of het is heel vaak heel confronterend. Ja. En dat heeft er voor mij in ieder geval altijd mee te maken dat, uh, dat ik dan opeens heel eerlijk ben mm -hmm. naar mezelf. En dat heb je soms. Dat je dan iets voelt en dat je niet zo goed weet wat je precies mee moet. En dat dan iemand anders opeens precies zegt hoe je voelt. En dat dat heel hard binnenkomt. Yeah. En ik denk dat wanneer je schrijft dat, dat je dat zelf ook voor jezelf kan doen. Uh, dus dat liedje wat ik net noemde, That's What Friends Are For. Ook de, de, ja, ik heb een, een demootje meegenomen die ik wel wil laten horen. Um, dat is niet de allereerste alle, alle demo, want de allereerste demo is gewoon mijn iPhone waarin ik ook op een gegeven moment heel hard begint te huilen. <laughs> dat het zo hard binnenkwam, die ja. woorden. Ja. En dat was, was de tekst. Take my hand and I will take you on. Want ik pak mijn hand, ik, ik neem je mee, dus het komt goed. En dat kwam toen zo hard binnen. Maar goed, de demo die ik heb, die, die ik jullie laat horen, die is, um, die is gewoon later in de studio opgenomen. Mm. Uh, dus die is niet zo emotioneel, maar ja, dat, dat, het scheurt soms zeker. Het kan heel. Uh, ja, heel veel losmaken, maar tegelijkertijd is dat ook wat ik nodig heb. En wat ik ook zo mooi vind aan muziek maken, dat je iets wat, wat pijnlijk is... weer tot iets kunstigs kan maken, iets, iets moois. En dat dan ook nog eens mag delen met andere mensen. Om je alvast een indruk te geven hoe het nummer That's What Friends Are For klinkt... laten we je een fragment van de demoversie horen. Ja. not just to change i am ready to pass on the range but you gotta you gotta let me in here's the book the pen and ink i am curious to read what you think but you gotta trust me with your word naar het gesprek met Janne over het andere nummer. Love would be in vain. waarin Janne vertelt waar dit nummer over gaat. En dan die andere. want dat is denk ik wat meer de optimistische uh, of het meer het blije gevoel. Klopt, ja, Love would be in vain. Um, ja, we gaan over. Het is, ik probeer heel erg te spelen in dat liedje met de contrasten. Het begint met uh, als, als liefde makkelijk zou zijn. ...dan uh, zouden we geen oorlogen hebben... ...dan zou jij altijd bij me zijn... Uh, ...als het leven makkelijk zou zijn... ...dan, ja, dan, dan zouden we in een, een soort... ...zouden we vastkomen te zitten... ...onze routine's ...en dan zou je de burgemeester zijn... ...van een heel saai dorp... Mm -hmm. ...en daarmee probeer ik eigenlijk te zeggen... Uh, ...en dan zonder storm of regen... ...zonder duisternis en pijn... Um, hebben we, ja, ...betekent liefde niks... Ja. Want dan uh, als liefde er altijd maar is, en het altijd goed is, en we dus niks hebben om het mee te vergelijken, dan, dan wordt dat de norm. Ja. Dus dat, als het altijd maar uh, zon, altijd maar de zon schijnt, op een gegeven moment dan ga je het niet meer waarderen totdat je weer een regendag hebt. En de dag daarna denk je weer, oh, wat fijn dat de zon schijnt. Ja. Dat is, dat, zo zie ik het liefde en het, en de, het leven ook. Als, we, ja, als het altijd maar goed is, dan dan betekent het niks. Dus, zing ik op het einde van de song, um, ik, wil, ik wil een gebroken hart zodat ik me ook levendig kan voelen en uh, dat ik ook kan waarderen wat het betekent wanneer je wel uh, die liefde hebt. be no reason to fight. If loving was easy, you would be forever close to me. But without any darkness or pain, love would be in vain. kunnen luisteren naar een fragment van de demoversie van Love Will Be Fame. De bedoeling is dat de twee nummers uiteraard anders gaan klinken. Maar Janne heeft nog meer te vertellen over het album wat ze aan het maken is. Dan is het natuurlijk uiteindelijk ook de bedoeling... dat je dit album uiteindelijk uh, gaat uitbrengen. Heb je al een idee wanneer je dit uh, gaat doen? In ieder geval uh, had je ook al bedacht dat er een eerste single aan uh, zit te komen. Wanneer kunnen we dat uh, allemaal van jou gaan verwachten? Hele goede vraag, ook okay, een hele belangrijke vraag natuurlijk. Ja, ik ga, uh, nu, dit najaar, ben ik bezig met de opnames. Mm. En dus de hele financiering van het project. Um, voor de mensen die wat minder bekend zijn in de muziekindustrie. Het duurt over het algemeen gewoon heel erg lang voordat muziek vanaf uh, zeg maar de opnames totdat tot het überhaupt af is. Dus dat je de mixes en de masters hebt. Naar nou, vervolgens dat je het uit kan brengen, want daar komt altijd een heel. Uh, ja, plan bij. Een, een release plan heet dat. Uh, en uh, ik hoop de eerste single ja, in het voorjaar uit te brengen in de lente. Dus dat is maart, april. Um, en dan het album in het najaar daarop. En dat heeft ermee te maken dat je ook wat singles in de zomer wil kunnen uitbrengen. En dat ik uh, vooral het belangrijkste ik wil graag shows uh, en als ik het album te vroeg ga doen, dan heb ik nu niet genoeg tijd om uh, alle shows te boeken die daarbij moeten. Want de zalen zijn al vol. Dat dus is altijd een heel gecompliceerd proces. Uh, ja, ja. Maar korte antwoord, <laughs> het najaar van 2026. Um, maar ook dat kan alsnog later worden als, ik, uh, als, als, er, ja, als, er, als er dingen veranderen. Of, uh, dat weet je nooit goed. Dat is lastig zeggen. Maar eind 2026, dat uh, durf ik wel redelijk te beloven. Dan de afsluitende vraag, waar kunnen ze Janne Timmer vinden op het wereldwijde web? Heel belangrijk, op jannetimmer.nl <laughs> uh, nee, En natuurlijk ook op, uh, op Instagram uh, maak ik uh, filmpjes, uh, dat is ook Janne Timmer. En op Facebook heet ik ook Janne Timmer, dat is allemaal hetzelfde. Uh, en ook uh, vind je natuurlijk uh, op mijn website, als mede op mijn social media kanalen, de link naar de crowdfunding. Uh, dus mocht je het leuk vinden om mij nog te steunen, dan, uh, dan kan dat nog. Uh, nog twee weken loopt de crowdfunding, je kan het cd'tje alvast bestellen. En uh, vandaag uh, hebben we de honderdste donateur binnengehaald. Um, dus, uh, ik, maar ik ben er nog niet, we zitten op uh, 67 procent. Ik moet naar de 80 dat het project slaagt en dan op de 100 procent, dan slaagt dat natuurlijk sowieso. Um, dus uh, ja, alle hulp is welkom.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 Was cool, but I got fooled again Poor, poor me, felt like a fool for man. I thought it was cool, but I got fooled again Who shuffled the deck and gave me this hand against this hand, he thought he had it all. A poor, poor me, felt like a fool for a man. I thought that he was cool, but I got fool again. A poor, poor me, felt like a fool for a man. I thought that he was cool, but I got Tot zover was dat Harlem Lake met de hoofdrol van Janne Timmer in 30 mei 2024. Toen ze hier uh, met z'n drieën zaten Sonny even van den Bergen. En Kjeld Ostendorf was de andere bandlid. Uh, afsluiting is met deze Judah Rivers. En het nummer dat heet Stand Still. Het nieuwe single of de nieuwe single die morgen uitkomt.